10 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Strijders van de Islamitische Staat een dorpje aangevallen. Daarbij zouden 80 jezidimannen zijn gedood en 100 vrouwen zijn gevangen genomen. De aanval was in de buurt van de berg Sinjar... waarop een paar dagen geleden nog tienduizenden jezidis schuilden voor moslimstrijders. In de Iraakse stad Erbil zijn de eerste hulpgoederen uit Duitsland aangekomen...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 NS denkt er verder over om al het kantoorpersoneel drie dagdelen in het jaar te laten meehelpen op het spoor. Bijvoorbeeld door ze folders te laten uitdelen of door ze trein te laten schoonmaken. Gebeurde eerder dit jaar ook al tijdens de staking van schoonmakers. Het weer geregeld zon, kleine kans op een bui en vooral aan de zee een stevige noordwestenwind. En het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. van de ANWB. Er staat een file op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam bij Spijken-Nissen, twee kilometer. Er is daar een auto met caravan geschaard. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Goedemorgen Zantwoord.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 Ja, klopt. Uh, kijk, deze trainer die, uh, die wij hebben, die, uh, die geeft uh, dinsdags en donderdags geeft die, uh, geeft trainingen aan de, aan de selectie. En, uh, en zaterdags uh, is hij de coach van het, uh, van het eerste elftal. Dus hoeveel uren zijn dat? Dat is uh, de vierde, december, 12 uur in de week. Ja. Dat die maar dat is wel een baan, zeg maar. Het is niet een vrijwilligers uh, nee, situatie. Nee, nee, nee, nee. Het, is, het is een baan. Het is een baan. Ja. Hij, is, hij staat ook keurig op de loonlijst en, uh, bij de vereniging. En, uh, goed, hij kan er niet van leven, zo is het nou niet. Maar uh, naast zijn, uh, na zijn, zijn baan die hij zichzelf heeft, heeft hij ook een bijbaan bij, bij SV Zandvoort. Ja. Als ik zo, zoiets zie, zo'n zo twaalf uur in de week. En hij, uh, hij is dan trainer. Maar hoe, hoe kan, Zandvoort, hoe kan uh, SV Zandvoort dan, dat betalen in de huidige tijd?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 En nou, dan vind ik het ook niet zo erg als ze daar een kleine vergoeding voor, ja. uh, voor willen hebben. En, uh, dus dat doen we dan ook. En dan uh, gaat het allemaal op een zeer, uh, zeer gemoedelijke uh, wijze. Ja, want er is best veel werk. Er is een bardienst, er moet gewassen worden. Ja. Er zijn, ja. uh, het onderhoud van, de, van, de, van de, het groen, zeg maar, de, ja. He, de velden. Ja, ja er, is, er is heel veel uh, werk, is er te doen binnen een vereniging. En uh, wij beschikken gelukkig over een, uh, een groot aantal uh, vrijwilligers. Ofschoon je er nooit, uh, nooit genoeg hebt. Je kunt er ja. altijd, uh, meer Is dat maken. een oproep voor nog meer vrijwilligers? Oh, ja, die zijn altijd van harte welkom. Waar <laughs> kunnen ze zich melden? Ze kunnen zich melden bij, bij de secretaris, uh, Jan van der Leden. En uh, nou, dan uh, worden ze met open armen worden ze ontvangen. Ja. Um, maar goed, wij, wij hebben gelukkig heel wat, heel wat vrijwilligers. En. Uh,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 Uh, bij Pieter Keur bijvoorbeeld was de eerste training was het, uh, was het lopen naar kraantje lek en weer terug en, en, en om een beetje de conditie op te bouwen en, en dat deed hij iedere jaar en deze trainer doet het heel anders, die gaat niet uh, naar kraantje lek lopen of waar naartoe dan ook en die gaat gewoon op het veld beginnen met baloefeningen en een heel andere aanpak.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 Mooi ja. nummer, heel ja, mooi. Hebt, uh, lekker om te horen, Kansas. De, maar zo maken ze ze tegenwoordig niet meer. <laughs> dus we <laughs> nou wel, maar een ja, beetje anders, anders gewoon. <laughs> goed, wij gaan het hebben over de tentoonstelling in het Zandvoort Museum. Historic Grand Prix tegenover mij, Jan Kol. Jan, hartelijk welkom. Ja, Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Fijn dat je, dus, uh, ondanks alle drukte, toch nog even tijd hebt om ook hier langs te komen. Ja. Helemaal goed.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 ja. Zo kon uh, dat heel stuk Zo asfalt Het stuk asfalt was het duurst. Het was duurst ja. natuurlijk. Niet de mensen? Nee, absoluut niet. Nee, nee, ik heb die loonlijst uh, gezien en uh, nou, dat valt zwaar dat tegen, valt wat tegen dat... Worden die mensen trouwens uitgenodigd die toen op de loonlijst stonden of zijn die er niet meer? Nee, in? die zijn er niet meer. Want dus het waren allemaal mensen die aan het arbeidsproces toen al niet meer meededen. Ah, oké. Okay. Is... Ja, dus... je hebt niemand meer gevonden die nog leeft? Nou, ik heb zelfs niet gezocht. Okay. Dat is een beetje... ja, er zullen ongetwijfeld honderd mensen zijn nu die leven die die wedstrijd hebben meegemaakt. Ja, ja, ja, ja ik, ken, ik, ken er, ik ken er een paar. Ja, je ken ja er een paar. Ja. Ja, die moeten sowieso komen. Natuurlijk. Die moeten komen, absoluut. Ja, ja, ja. Die, hebben, die hebben met hun vader langs de kant gestaan. Ja, ja. Eentje ken ik, die stond op de, op de vongelaan. Ja. En die heeft het allemaal zien gebeuren.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 gingen ze richting de, waar nu de flats staan, dan zo naar de BP-station en dan zo weer naar boven toe de, de Wilde Dijkstraat in en dan de Vondelaan weer op en dan gingen ze weer de uh, Van Lennepweg op en dan kwamen ze bovenaan en dan gingen ze de Gerkenstraat in, zo weer richting uh, de ja. ja en aan het eind van de Metgenstraat, want die liep daar door. Gingen ze weer naar beneden toe. Dan hadden ze een heel rondje afgelegd. Het is grappig als je die, die tekeningen ziet. Dan ja. zie je dat de Metgestraat gebruikt is. Maar de Metgestraat liep toen nog heel ver door. En niet zoals die nu is. En uh, dan gaat hij eigenlijk vlakbij het circuit weer naar beneden. Ja. Dat is een prachtige... Dat stukje asfalt ligt er nog. Ja, het ligt er al de, de, de, al de, de, nog. Ja, het is heel ja. leuk. Ja. Dat was trouwens in die tijd het enige stuk asfalt in het dorp. Ja.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 Want er is natuurlijk niet veel materiaal uit die tijd. Uh, heel veel mensen in, in Zandvoort zijn er vlak daarna geëvacu geëvacueerd. En ja, die hebben ook niet alles meegenomen. Dus er is echt heel veel verloren gegaan. Heb je ook een oproep gedaan om, om nog meer foto's nee, te ook krijgen? Niet. Ook niet. niet. Nou, bij deze nee. doen we dat. Ja. kunnen ze inleveren ja, bij het museum? Ja, als musee. er nog foto's zijn. Ja. Uh, gaan we gaan we gaan. We kleine of kiekjes of. Ja, je ja, weet het nee. niet. Nee. Het, is, uh, het is heel lastig om aan te komen. Dat, uh... Ja, maar we hebben toch wel aardig wat. Ja. Onder andere drie, uh, vijf nummers van uh, de, de maandblad, nee, het weekblad De Auto van, uh, van de KNAK. Dus van de KNHC. Oh. En dat is precies die periode. Want het begint uh, een maand ervoor en het eindigt een maand erna. Ja. En dat kunnen dus nou allemaal prachtige ja, verhalen staan. Het is een bijzonder evenement. Hè. Ja. Ze heeft niet alleen zes, uh, zes autoraces, maar ook nog twee demonstraties van Mercedes-Benz en auto Union. Ja.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 Ja. Ja, die Mercedes die staat in het uh, museum van Mercedes trouwens. En, uh, er zijn plannen om dat ding volgend jaar naar Zantwoord te halen. Moeten ze doen? Moeten ze zeker is een doen? Een beetje duur, dat is het enige probleem. Ja. Ja. Ja, de verzekering zal wel heel ja, duur zijn. Ja, dat is ja, meestal ja, het probleem. Ja. Ja. ja, daar dingen. lopen wij ook tegenaan nou, met, ja. uh, met lenen van dingen. Dat de verzekering ja. gewoon te hoog is voor dit, voor dit museum. Ja. Maar ja, dat, dat is op het... zich niet zo erg hoor. Want dan kunnen ze er op andere plekken er ook gebruik van maken. Ja, dan, dat is waar. Uh... Ja, als je dat met elkaar deelt, die kosten, dan, uh, dan ja. is het misschien wel te doen. De, de, de, de tentoonstelling loopt trouwens vanaf uh, aanstaande vrijdag. Tot, vrijdag is de opening. Uh, ja, vrijdag is de opening. Uh, die opent uh, is een opent uh, uh, Jan Lammers opent het. nou ja, Dat is ook al en die heel die leuk. Uh, ja, en, en, uh, en de wethouder Gerard Schuit is aanwezig om... Ja. En, en, en Ze worden toegesproken Gerard door... Kuipers. Uh, Gerard Kuipers. Ja. Ja, ja, ja. Ik, ik moet altijd... Want Gerard Kuipers is ja, ook dorpsomroeper. Dus uh, ik raak altijd in een beetje in de war nou, met die het is twee. Ho Gerard Kuipers, de omroeper, die heeft een handigheidje gevonden. Hij heeft twee voorletters. Als je die na nou alle twee gebruikt, dan heb je het onderscheid. oké. Okay. Oké, okay, dat is ook een goeie. Ja. Nee, maar goed, volgende week vrijdag dus de opening om ja, de vier tot, uh, uur. Ja, 4 uur. Tot 29 september is dat.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 ja, maar die dat heb je natuurlijk van alles. Natuurlijk de, van alles uh, de, de, kun, de kinderkunstlijn de die ja. daar uh, ja. is, dat is natuurlijk ook heel dus mooi. alle kinderen in het dorp weten het wel te vinden. Ja. Nou, dat, is, dat is de toekomst. Hè? Ja. Dus, uh, we gaan even een stukje muziek draaien en dan gaan we met Erik Koning praten. Over uh, het gebeuren rond de historische Grand Prix en de parade. Ga luisteren aan Ned King Cole, Unforgettable. MUZIEK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 Every way And forevermore That's how you'll stay That's why, darling It's incredible That someone so unforgettable Thinks that I am Unforgettable truth. Wat een heerlijk nummer. We zijn weer terug bij uh, het uh, onderwerp over het circuit. Een beach promotion en Zandvoort app. Want daar gaan we het ook over hebben met uh, Erik Koning.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 ja, als je, als je. Ik praat gewoon door. Hoor, nee, we vinden het heen. heel spannend. Dus, uh. <laughs> Kun je een klein tipje van de sluier oplichten van wat er bijvoorbeeld in de mogelijkheden ligt?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 Prachtig gedaan ook door de wethouder en door Jan Lammers. Hè. Wat dat betreft een, een help natuurlijk als je dat kijkt in de ja. uh, racehistorie. Uh, dan gaan we de, de week naar het weekend toe. Gaan de ondernemers hun zaken in racestijl brengen. Uh, dus we hebben alle ondernemers gevraagd om iets aan het racethema te doen. Zodat de bezoekers die hier in Zandvoort komen...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 Of, nou, bedenk het maar. Een minuutje van 75 jaar geleden of zo. Ja, nou, ja, ja. lijkt me wel heel spannend. Ja, je toch even in het kookboek gespit om daar nog wat te vinden? Dan, ik zou niet uh, weten wat ik daarvoor <laughs> moet <laughs> bedenken. Ja, ja, ja, dat is waar. Ja, ja, dat is waar. Ja, en wat het kost ook. Nou, lucht, nou, ja, Precies. Voor ja. die prijs. Nou, ik denk niet doen. dat ze dat heel gaan heel gaan het gaan verkopen voor die prijs, maar goed. Maar dat is dus allemaal in de aanloop naar het weekend toe. Nou, zeg maar. Vanuit het verleden is gebleken dat.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 ...van zes kinderen het uh, schilderijtje op zit. En er is een hele grote banier, een hele lange banier gemaakt. En die, die doeken, die worden in de veiling gedaan. Geweldig. Voor het ja. goede doel. Ja. Voor het goede doel, ah, ja. Fantastisch. Zeker. Dat zijn de, dezelfde plaatjes die ook op die uh, Alfa Romeo staan. Ja. Nee. Ja. ja, die op het circuit ja, ja. daar op de rotonde ja, rotond, staan, op die ja. auto. Ja. Precies, ja. precies. Is dat een Alfa? Dat is een Alfa. Dat, oh. ja, dat zie je niet meer door die nee, stickers. Nee, nee. Dat is het niet dat is niet te herkennen. Het is schilderij. ja. <laughs> ja. <laughs>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 Even, even stiekem één dingetje van wat er niet uh, gebeurt en wat er niet kan. <laughs> dat wil ik dan <laughs> toch wel even weten. Ja, een, een, van de, een van de lastige dingen bijvoorbeeld is, is vervoerregelen van het circuit naar het centrum. Hè, om het ah, mensen ja. makkelijk te maken. Ja, dat kan, kast, je met, ja, ja. kan je met bussen doen. Alleen zet je daar bussen neer, dan hebben de mensen zeker de indruk dat het heel ver lopen is. Dus dat kan ook afschrikken. Ja, of zo'n open dingetje, zo'n karretje wat door het dorp ogen gereden. We zijn nu met bezig met de eigenaar van het, van het treintje, het westen treintje Precies. inderdaad. Om te kijken of we daar iets mee kunnen regelen. Maar...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 Het is de enige auto ongekend. die er is in de wereld. Ja. Maar hij, rijdt, hij doet dat wel, want hij ja. vindt het zo leuk. Nou, dan moet je het, wel, dus het is wel heel apart. Hoor. Je moet wel stalen zenuwen hebben. hoor. Ja, als ja, je, als je daar dan zo. ziet dat ze geparkeerd worden. Ja, ja. Hè, op het Kerkplein en in de Kerkstraat. En hoe ja. de mensen dan dicht langs die auto's lopen. Maar is ja. wel heel, heel Ze hebben geen idee, hè? Ze hebben nee, geen idee, hebben geen idee nee. wat de waarde is van nee. die auto's. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee klopt. dat is wel goed ook. Ja, ja, ja, precies. Maar het is wel voor Zandvoort wel heel uniek dat dit gebeurt. Ik weet in spaan vrouw gebeurde het vroeger altijd.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 Leuk was dat ik twee coureurs zag met de familie junior die hun auto parkeerden in de Halterstraat. En gingen eten bij Café Nuffel op het terras. Ja. Dan zijn die auto's gewoon op ja. ja, Dat zijn wel beelden die maken Zandvoort wel heel erg goed. En dan zie je ja. mensen ook echt kijken zo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, hoe kan dit? dat dit? heb dit? straks gewoon ja, de auto's starten. en dan rustig. Ja, ja, ja, ja. ja, het geluid is, was, vro was vroeger ook in het dorp. Ja, ja, ja. Ja. Ja, maar dat is dus wat mij. ik ben ook een motorliefhebber. Uh, dus het geluid van die auto's is zo waanzinnig. Dat gaat diep bij je buik in zeggen. Die echte Formule 1-auto's, die zul je heel weinig zien uit de jaren 50, begin de jaren 60 nog wel, maar de auto's zeg maar vanaf 1968 kunnen gewoon niet dat doen. Ja, die kunnen wel rijden, maar die moeten dan in één keer helemaal door kunnen rijden. Ja, die kunnen Want als niet ze stoppen, stoppen. Dan kunnen ze hem niet meer starten. Nee, dus nee, dat klopt. is heel lastig. Ja, en al die drempels. Ja, en al die drempels. hè. Ja, is laag, ja. ja, ja. ja we, we hebben wel gedacht van, goh, hoe, hoe gaaf zou het zijn als je gewoon echt zo'n Zo'n jaren 70, 80 Formule 1 wagen. Alleen maar op een trailer, bijvoorbeeld. Ja, oh ja, uh, door het dorp rijdt. En, en hem op een aantal punten dan even start, inderdaad. Nou ja, zelfs ja. dat doe... ja, Je, je dat kan hem derniers... laten hè? rijden, maar dan moet het hele traject vrij zijn. En dan moet Precies. hij een kilometer of 40, 50 kunnen blijven rijden. Want anders slaat zo'n ding af. Dus ja, uh, ja. Ja, hij heeft ook nodig dat zou wel heel de... leuk zijn. Ja, ja. Misschien weer iets voor volgend jaar. Precies. een afspraakbaantje erbij. Zo het, kom je alweer op nieuwe ideeën. En er is zo ontzettend veel mogelijk, inderdaad. Je ja. krijgt er zoveel energie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 Om gewoon je winkeltje lekker open te, open te houden. Ja, want dan profiteren we er allemaal van. Ja. En de, de zandvoort app, die, ja, die wordt ook regelmatig aangepast aan dit soort evenementen? Ja, ja, ja, ja, ja, ja vrijwel uh, dagelijks. dagelijks uh, mijn, uh, mijn partner is daar verantwoordelijk voor, ja. Natalia Pereboom. Ja. Dus die is daar constant mee bezig, zeg maar, om de app-agenda. Uh, en ja, krijg e e e de e de en dan krijg piepjes en dan zie het ik de app en de goed Het gaat fantastisch goed, want als je kijkt naar het gebruik van de app, dan wordt die op dit moment tussen de 1.500 à 2.000 keer per dag geraadpleegd. Dus dat zijn echt gigantische aantallen. We zitten zeg maar, tegen de 10.000 vaste gebruikers nu. Dus de, de constante ja, noem het maar dat is veel klanten. Als je dus kijkt naar de, totale, de bevolking in Zandvoort, dan ja. is dat echt waanzinnig veel. Ja. Nou, maar is het niet alleen voor de bevolking, hè?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 we gaan stoppen. De Koning, heel hartelijk dank voor jouw Mag ik nog een, een kleine, uh, brutale even... opmerking maken? Ja? Of twee eigenlijk. Want uh, de VVV heeft een etalagewedstrijd uitgeschreven. Ja. Ik vertelde net dat de ondernemers ja. hun, hun zaak in stijl brengen. De VVV uh, etalagewedstrijd met een hoofdprijs van 250 euro in uh, cadeaubonnen. Dus dat is zeker de moeite waard om daar iets mee te doen. En wij van Beach Promotion zijn voor het weekend uh, nog op zoek naar promotiemensen... Uh, we gaan uh, 10.000 flyers verspreiden met kortingsacties, met het programma daarin. Uh, dus als mensen daar uh, interesse in hebben, als ze dat leuk vinden, jong, oud, uh, maakt niet uit. uit. Uh, als je er maar zin in hebt en het goed. uitstraalt dat je het leuk vindt, ja. uh, meld je aan uh, via uh, info.peachpromotion.nl. Nou. Bij de deze de oproep. Jan Kool, bedankt dames en ja, goed. van alle bijdrage. En dan uh, sluiten we af met uh, Frankie Lane, I Believe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 I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way, I believe, I believe, I believe above the storm the smallest prayer will still be heard. Someone in the great somewhere Hears every word Every time I hear Amen. Yeah. Yeah.